Koukouk met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnen zijn akkoord gegaan met een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Het staakt het vuren moet om 7 uur vanochtend ingaan. De partijen stemden in met een voorstel van de Egyptische regering. Cairo bemiddelt in het conflict in de Gazastrook. Het bestand moet drie dagen gaan duren. Cairo wil dat er in die tijd wordt gewerkt aan een permanent staakt het vuren. Een Israëlische delegatie gaat naar de Egypte om te onderhandelen. Een Palestijnse groep is daar al.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 In die landen zijn al meer dan 700 mensen aan ebola bezweken. De roep om het besmettelijke ebola-virus snel in te dammen wordt steeds sterker, omdat er nu ook in Nigeria meer ziektegevallen worden gemeld. Nigeria is het dichtstbevolkte land van Afrika. In de VS is de voormalige woordvoerder van president Reagan overleden. James Brady werd wereldberoemd toen hij in 1981 zwaar gewond raakte bij een aanslag op Reagan. Hij sprong tussen de schutter en de president en werd in het hoofd geraakt. Daardoor kwam hij in een rolstoel terecht. De perschef van Reagan werd uitgebreid geëerd voor zijn daad. Zo is de perskamer in het Witte Huis naar hem vernoemd. James Brady is 73 jaar geworden. Het weer op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Het koelt af tot 12 graden. Overdag droog op een enkele bui in het noordoosten na. De zon schijnt flink en het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het en... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Too much about me Never lose your memory Sometimes close my eyes Oh